Wij beginnen de les van Brita Dasha, pagina 14, vers 28. Deze les is uh, de laatste les, eigenlijk, die wij uh, nog uh, wilden uh, geven in onze leslokaal. Het is zo geworden, en zo is het, uh, gaan we ook dat ook vanaf nu verder uh, doen, dat er uh, we hebben nu eigenlijk een werkplaats, en dat is ons uh, Nederlandstalig vorm. Eigenlijk, ik had gedroomd daarover al een jaar of zes, zeven geleden, herinner me nog toe, we hebben gesproken over, uh, eerst hadden we gesproken over een centrum, ja, Kabala centrum wilden we ergens huren en... Uh, en een plaatje ergens in Amsterdam centrum om uh, zo'n centrum te maken. Of daarna hadden we de naam gegeven van Bed Ari. Waarom? Omdat wij hadden gedacht, nou, we hebben weinig tijd om met elkaar om te gaan. Ja, we kunnen een beetje les geven, een keer per week, ja, drie uur. Uh, maar het is, uh, het is weinig. En bovendien we moeten we dingen in praktijk brengen, we moeten dingen leren andere dingen. Dus een werkplaats. Ja, zoals een... noemen we dat, noemen we dat eerst synagoge of iets anders. En... Uh, we wisten niet hoe, op welke manier... zou dat gerealiseerd zou zijn. En... het beste manier is nu... de beste manier is nu... Uitge, uit de bus uitgekomen is... om... Uh, de, de manier die geheel overeenkomt met onze studie, individuele studie, de moeilijkste studie die er is om zelf alle verantwoordelijkheid te nemen, om afstand te nemen van je leraar, om niet meer te uh, rekenen op je leraar en op welke manier aanhechten aan je leraar, maar alleen aan Yeshua. Duidelijk. Alleen een Yeshua die onzichtbaar is. En zo ook. Jouw leraar moet eigenlijk. Een beetje onzichtbaar voor jou zijn. Op de achtergrond. Doorzicht. Doorzichtig. Als het ware zijn. Uh, we hebben dat ook geleerd van. Uh, Ari. Herinner je het nog. Dat bij Ari was het ook zo. Dat voor zijn dood. Dat. Uh, zijn. Leerlingen ook bij elkaar kwamen en ze waren erg uh, bedroefd over de dood, over de, na, de naderende dood van, Jeshu van uh, Ari nog, herinner je nog? En Ari had ook aan hen gezegd, uh, ik, ik ga weg, wanneer ik vertrek, dan uh, zal ik toch met jullie zijn, hè? kijk nou wat wij leren, uh, Ari, wat de, de werkelijkheid van Ari, heb ik Ari nodig? In, in levende leven? Absoluut niet. Moet ik Ari zien? Juist niet. Juist niet. Juist niet. Juist dat betekent nog beter kom ik uit. Nog beter vooruitgang boek ik als ik Ari niet in levende leven zie. En toen na de dood van Ari, toen pas kwam ook uh, uh, al die. die de dus schina kwam het van wat Ari heeft gebracht hier in deze wereld. Juist dat kwam dan naar beneden. En toen hij had pas... Uh, Gaeem Vitali was in staat om dat allemaal op een reetje te zetten. Al die boeken opschrijven, et cetera. Waarom? Want die verbondenheid, geestelijke verbondenheid met Ari? Dat is wat hem gebracht aan Gaeem Vitali. De geestelijke Rape, de raping kwam pas nadat hij gescheiden was van zijn leraar. Wat zien we met, Jehu met, met Yeshua precies? Zelfde, herinner je, je nog hoe Petrus, Petrus hoe had hij dan gezegd toen Yeshua verkondigde dat na drie dagen, zo so, uh, nog drie dagen, en word ik uh, overgeleverd aan de... De machthebber van deze wereld. En dan uh, zou zal, ja, zal men. Joshua had gezegd dat hij zou gekruisigd worden en dan uh, doodgaan enzovoort. Wat had gezegd uh, uh, Petrus? God verhoede meester ja, dat jullie dat doen. Wat je had gezegd. Ga weg van mij jij satan. Want jij wil alleen maar lekker. Bij mij, bij mij zitten ja, en allemaal uit mijn mond uh, horen en lekker alleen op mij rekenen in plaats van te, te dienen Shem en teta teta te, relatie opbouwen met Hashem en niet mij, niet via een tussenpersoon die jij als tussenschakel heeft op, ja, hebt uh, ge, uh, opgebouwd binnen jezelf daar moet je langzamerhand loskomen daarvan en dat is nu een geweldig moment gekomen om uh, fysiek van elkaar los te komen, om willen van het geestelijk bij elkaar te komen, om geestelijk, de geestelijke verbinding in plaats van uh, gebruikelijk uh, uh, zien elkaar in vlees en bloed. Eigenlijk valt het absoluut niets aan mij te zien uh, over fysiek aan mij, want ik heb een, uh, een schamele ver, vertoning. Ik heb niets om, om uh, um, heb ik absoluut geen uh, enkele uh, uh, charisma of iets anders of een kracht dat jij dat ziet. Geweldig, nou deze man die wel krachtig is, die van die kan ik leren. Alleen wat van binnen juist, juist, ik heb absoluut niets van mezelf. Alleen dat is iets wat je kan, kan van mij, via mij, via mij leren. Dat omdat ik niets heb, daar heb ik behoefte, enorme tekort om eh, de hulp van boven. Want anders zou ik eh, zelf aan mij, door mijn eigen krachten, kan ik het niet leven door mijn eigen krachten. Duidelijk. Dus juist hoor je, als je mijn stem hoort, wat ik aantrek, wat ik mijn verzoek, mijn gebed en... Jij gaat het wel projecteren op je eigen kilim. Daardoor ga je geweldig groeien. En. Uh, wij hebben dat ook gezien nog een keer. Dat uh, Yeshua naar het heen, heen komen van Yeshua. Heen omhoog. Dus uh, verrijzen is. Dat pas dan. Uh, zij begrijpen niets wat, wat hij zei. Eigenlijk de, al die apostelen ook niet. Ik bedoel eerst. Oh, zij begrepen alleen met hun hoofd. Maar de, de, de Heilige Geest konden zij nog niet ervaren. Hij zei, ik ga weg en ik ga dus na mijn dood, ga ik dan verre, verre, verre, verre, verre, verre, verre, verrezenis doen naar de hemel. En daar vandaan zal ik naar jullie zenden de Heilige Geest. Wat betekent dat? Dat als ik, vandaar zullen jullie mee zien van daar, dus niet in het niet lichamelijk zullen jullie mij zien, maar jullie zullen mij zien naar de, naar de kracht, naar de naar de geestelijke kracht en niet, en niet in, uh, in, in levende leven. En dat mag, zal jullie uh, uh, zal jullie in staat stellen. Jullie herinneren nog wat hij zegt. Om van de, van in plaats van mij zullen jullie dan van de Heilige geest, uh, de Heilige geest zal over jullie rusten. En dan zullen jullie ook profiteren. Dus profetie uitspreken, wonderen, allerlei dingen doen. Dus goede dingen doen, goede grote daden doen. Door deze, uh, deze roergekort, dus door deze Heilige geest. Nou laat staan dat dit ook in ons geval, dat het op dezelfde manier moet het gebeuren, dat wij elkaar onttreffen op het, ja, via onze lessen, via onze audiolessen. En de vragen kan je dan uit je hart, als je te kort doen, zet je dan op het, op de, op het forum, of anders... Uh, heb je het geen tijd, of geen... op welke, welke manier, wat, wat er ook mag zijn... dan kan je gewoon kijken... naar, naar kijken, uh, lezen... op het forum... zonder participeren... maar ik raad natuurlijk iedereen aan... om wel te participeren... als je niet gaat naar de lessen... dan is het prettig, voor, goed voor jou... om te werken... dat jij ook vragen stelt... niet alleen vragen stelt, maar ook... als, het, als je ziet bijvoorbeeld, jij kan ook zelf antwoord geven... mag antwoord geven... Duidelijk, jij bent dan verbonden met de leer, zelfs ik heb, ik heb gezien dat Miriam heeft antwoord gegeven aan Cor, hij heeft iets gevraagd, een geweldig antwoord, ik hoefde eigenlijk niets ja. hè, huh? je ziet wat een geweldig antwoord gegeven, op haar manier, ja, maar goed, antwoord, wat dat het helpt, de antwoord wat je antwoord geeft, moet ook de bedoeling zijn dat dit helpt, en dat moet je antwoord ook geven vanuit de leer, van wat je leert. Ja? En niet uit je eigen hoofd. Het mag wel via jouw kilim natuurlijk, moet doorkomen via jouw kilim. En dan kan je geven. Ja? Dat is wat uh, het goede nieuws, wat onverwachts gebeurde vanavond. Ja, en zo... Uh, so, uh, dat is dan wat betreft deze, deze dat is dat nieuwheid. En probeer dat sportief, probeer dat opvatten dat, dat het goed is voor jou. Ik heb al wij zijn al klaar daarvoor. Het is alleen maar nieuw en laatste, alleen het laatste, als het uh, ware, centje of zo so dat we het zo so moeten doen. En. Um, Interessant is dat uh, het begin dus is, dus, is dus gelegd ja, van het Forum, ja, wat wij zijn, waarmee wij zijn we zijn begonnen. En uh, er is een, Nederlands, uh, een Nederlandse gezegde, of zo, ja, daar staat het, uh, als, we, als men zegt, uh, we zijn van start gegaan, dan zegt men in het Nederlands, zegt men, de kop is eraf, ja of niet? De kop is eraf. De kop is eraf. Dat betekent, dat het is, we hebben begin, we hebben, het is een goede begin, uh, is wanneer de kop eraf is. Ja. Het is erg goed van toepassing. Kijk nou hoe geweldig als we, als je goed bekijkt die gezichten, hoeveel, uh, hoeveel wijsheid zit in die ton, oh, diepste, diepste wijsheden zitten. Dus begin liggend van iets, start, het, van staat gaan met iets. Betekent, de kop, de kop eraf. Dus wil je daadwerkelijk iets van iets van start gaan, moet je, moet je juist de kop eraf halen. Moet je gaan um, niet met je verstand werken, maar te gaan boven jouw verstand. Dat is wat betekent de kop eraf. Het betekent, jij moet het ontvangen niet in je kop, maar je moet het ontvangen in je lichaam, betekent de kop eraf. Dat is het begin eigenlijk ook van het geestelijke leven, van het ware eeuwige leven, waar de mens gaat uh, opnemen in zichzelf. Wanneer hij zijn eigen kop eraf, eraf doet, dat is een goede begin. Okay. Um, nog even over de rustplaats. Vorige, nou, op de vorige les hebben we gesproken over de rustplaats. Herinner je nog, rustplaats. En we hebben gezegd, herinner je nog, we hebben, hadden gezegd dat de rustplaats is Jeshua. Uh, ja? Wanneer wij komen tot de Klieketer, daar is de rustplaats. Waarom rust? Rust van de Sita Achra. Ja, rust, daarom is het ook geen twijfels. Als je komt naar Jeshua, heb je geen twijfels. Waarom? De twijfels komen daar waar de korte is. Daar komen de twijfels van die vier stadia komen de twijfels. Daar waar tekort is, daar zijn de twijfels. Dus als je twijfels beleeft, betekent dat jij op dat moment niet alleen in tekort zit, maar dat jij door tekort uh, weggezuiverd wordt. Door tekort, als het ware, kijk, tekort ervaren is, is, is een goede zaak. Want dan betekent dat jij dat jij uh, alleen via het ervaren van tekort, kan je dan uit dat ervaren van tekort, kan je alleen vragen om hulp, ja of niet? Je kan man doen, ware man doen opstegen, alleen door het ervaren van tekort. Maar wanneer jij, als het ware, uh, door het tekort, neergeslagen wordt, of als het ware door het tekort, dat jij, uh, uh, uh, aangetrokken wordt door de tekort als het ware uh, door de citra agra wanneer de citra agra jou aantrekt naar jouw tekort op de manier dat jij voelt dat jij apathisch wordt of geloof nee. verder, verder, verlamt jou dan betekent dan ga je twijfelen dan betekent dat jij jouw tekort dan op dat moment twijfels betekent, twijfels ervaren betekent dat je op dat moment jouw tekort als negatief ervaart Eigenlijk. terwijl het tekort dus kan je, altijd tekort kan je wat betekent dat tekort, dat jij dat jij spijt hebt, dat jij klaagt over jouw tekort in plaats van jouw tekort zien als een, een als een, een punt van de ...ware... ...waarheid... ...in jezelf... ...dat alleen... ...dat jij... Uh, ...door dat te zien... ...jouw tekort... ...dat jij wil... ...wenst dat tekort... ...corrigeren... ...in plaats van... Op, in plaats van uh, ...opgenomen te worden... ...als het ware zijn... ...op allemaal kwa, uh, te klagen... Kankeren over dat tekort, betekent kankeren van de, van de, van over het tekort, betekent, betekent eigenlijk je rug omdraaien van de redder, van Hashem. En dan ga je kla, klagen, betekent aan, uh, kankeren. Tekort zien is een geweldige zaak, dus je moet alleen leren dat. Je moet steeds waarderen dat tekort, uh, het is niet makkelijk. Ik kan u zeggen, ik kan u verzekeren. Ja, het is erg niet makkelijk, want tekort te zien, let op waar het tekort zit in de in de Kabbalah. Dus dat betekent onder de taboor, want hier tekort boven de taboor is een klein tekortje. Soms is het wel, ja, maar het is niet, uh, maar onder de taboor, daar begin daar zit echt een, een kanier kan van een tekort. Echt een drie-koppige, drie-koppige tekort, weet je een, een draak. Een drie draak. Hoe kan, je me, hoe kan je me aan? Alleen door omhoog boven het verstand te gaan. Want dat kan hij niet, niet verdragen. Als je met hem gaat vechten door aards verstand. Dan is hij de meester. Hij zal altijd jou overwinnen. Heb je welke wapen, laserwapens, eens wat je hebt. Voor hem is het niets. Heel, hij gaat alles uh, weerkaatsen. en alles komt weer uh, als boemerang effect weer op jou af alleen hoe boven het verstand te gaan, dat kan hij niet verdragen, nee, het, het, is, het is zo fenomenaal gemaakt, dat het schijnt dat jij als het ware met een zwakte overwint de sterke de zwakke overwint de sterke dat is de hele Interessante, dat is hele kluw eigenlijk van eh, overwinning in deze wereld. Een zwake overwint door zwakte overwin je eh, schijnbare zwakte, dat jij zwakte aan de dag legt door boven het verstand te gaan en dan opeens voel je dat die draak verdwijnt volgende keer misschien komt weer een andere, een andere gedaante, komt die wel aan en dan gaat die jou aanpakken proberen jou aanpakken van een andere kant en zo op deze manier groeien wij, het is een dynamische groei, zoals wij dat meemaken dus, maar dan hebben we geleerd dat op de vorige les, dat de rustplaats is alleen maar in de klikker. Nu wil ik jullie afvragen, nu wil ik mezelf afvragen en ook jullie afvragen. Ik kom bij mij iets opnieuw. Zou uh, so het mogelijk zijn dat de mens alleen maar één rustplaats heeft, alleen maar in de klikketter? En in de andere kilim, onze eigen kilim, hè? andere kilim, dus al die vier stadien, niet? dan is het een beetje één. Zo Hashem, de, de, de mens zo gemaakt, of de beschrijving zo gemaakt dat, dat alleen naar de klikker kunnen we gaan, naar de klikker daar, daar hebben we als absolute rustplaats. En goed kijken. Rustig, gewoon wat zachtjes, daar, laten we dat even kijken, maar dan probeer dan, probeer dan uh, te voelen en te ervaren waar we het over hebben. De, de, de absolute rustplaats is Yeshua. Ja of niet? Waarom? Daar is geen aviut in Yeshua. Wanneer wij steken naar Yeshua op is absoluut geen rechts geen leegs, alleen, alleen maar de te geven. En wij verbinden ons daar wij zijn net als embryo één met Yeshua wij laten ons, als het ware, oplossen met Yeshua, want we hebben geen krachten. En nu gaan we terug van Yeshua. En dan verkrijgen we deze rustplaats bij Yeshua. En nu gaan we terug naar onze eigen kilim. Gochma, en Bina, enzovoort. Verder. We hebben geleerd. Zodra we afdalen van de van Yeshua, hebben we altijd twee lijnen, ja of niet? Gochma heeft, ook Och, zijn eigen Gochma, wat heeft Gochma? Gochma heeft al die tienst natuurlijk. En, oké, okay, en zo elke andere sfera heeft zo, ja, of niet, of, of, of tien verrood, of hij tien of zo doet er niet toe, maar het is allemaal, um, als we komen nu naar beneden, gaan naar beneden. En we hebben geleerd, moeten we direct geven, ook een stukje aan de aan de, aan de, aan de Citraagra, ja, of niet? We hebben geleerd dat. En nu wil ik jullie vragen, hebben wij dan niet, vanaf Hochmaai naar beneden, hebben wij dan niets meer van de rustplaats. Oké, okay, in Yeshua hebben wij wel, in de klikketter, hebben wij absolu de absolute rustplaats. Waarom absoluut? Betekent geen werk. Ja, daarom Yeshua zei, ieder die ieder die uh, dorstig is, komen naar mij. Want ik heb, ik ben, want ik ben, uh, uh, Zachtmoedig, ja, dat is wat hij zegt. Zachtmoedig betekent, wat hij wilde zeggen, ik ben de, alleen maar de wens om te geven. Dus bij mij hoef je niet te, te uh, spelen. Bij mij alleen kan je alleen maar ontvangen. En alleen maar, en daar waar dus bij yeshua in de ketter komt geen, geen klipa of geen citra achra. Niets uh, daarvan. Dus, bij mij is de absolute rust. En nu vraag ik jullie nog een keer. Uh, op al, in alle overige plaatsen dan de ketter. Dus dan, daaronder. Dus alle overige. Is daar absoluut geen rustplaats? Ik zeg niet, niet absoluut. Geen absolute rustplaats. Maar ja. zou daar absoluut geen rustplaats zijn? Gewoon nadenken goed want zou, zou de schepper, de mens zo scheppen dat alleen maar, je moet naar je zoen gaan, en als je komt naar jezelf, dan ben je dan ben je in een zwarte schaap en dan, de, en dan ben je uh, weg um, word, word, word je weggepromoveerd en in het hoekje gezet, in het hokje gezet van een zwarte hokje gezet, et cetera, we zeggen wel natuurlijk de mens is de wens de om te ontvangen ja, een zwarte doos maar, maar, maar, bestaat er, wel, wat er, bestaat er dan geen rustplaats in die vier stadia? Ik bedoel niet in de wens om te ontvangen voor zichzelf. In de wens om te ontvangen van zichzelf, let op. In de wens om te ontvangen voor zichzelf, daar is geen rustplaats. Ja, waarom niet? We hebben geleerd, in de wens om te ontvangen voor zichzelf zit er geen rustplaats. In de wensen van deze wereld zit geen rustplaats. Als je eet, dan wil je ook nog meer eten. Oké, okay, je kan ook verzadigd zijn, maar dan heb weer ben je, over een paar uurtjes, ben je, heb je weer honger. Ja of niet? Er is geen rust met het eten. Je moet eten, dan ga je weer eten, eten, eten, eten. En oneindig moet je altijd Geen rust met je eten, ja of niet? Met drinken is precies hetzelfde, precies hetzelfde. En ja, met de seks is ook precies hetzelfde. Ja, wie kan zeggen dat die seks, het is even die seks en dan, dan weer honger, duidelijk. En hoe meer je seks, hoe hongeriger je wordt. Duidelijk. Dan wil je weer anders, elders, dan, elders nog proberen daar. Misschien hebben we dat hier al geprobeerd, genoeg al. Het is niet meer, uh, niet meer zo, zo opwindend. Dan ga je weer iets anders dan te bedenken. is so, dus allemaal honger. Ja, de hele wereld, waarom uh, lopen ze daar allemaal... Uh, ...naar uh, andere, me andere mensen, andere, andere hebben ze, ja, steeds andere relaties of derde. Waarom? Uh, het, is geen, het is niet te verzadigen. Uh, rijkdom. staat in de, in, de, in, de, in de Talmud geschreven dat geen mens gaat dood in deze wereld... ...dat die zo de helft van wat hij zijn hart zou willen, zou hebben. Dus betekent, wat betekent dat? dat iemand die bijvoorbeeld uh, uh, duizend euro heeft, ja, bij zijn dood, en de andere heeft 2000, uh, ja, wie van die twee is rijker, eigenlijk rijker in, het, in de ware zin van het woord? Huh? Wie? De ene heeft duizend, ja. en bij zijn dood? En de andere heeft 2000 bij zijn dood. In absolute cijfers natuurlijk. Die, die man die 2000 heeft, die is rijker dan die andere die 1000 heeft. Maar de Torah geleerden zeggen in zijn hart: dat de mens gaat niet dood, dat geen mens dat gaat dood, dat, dat hij dat daarbij uh, dat hij zijn hart tevreden is, dat hij de helft zou hebben van wat hij zou willen dan betekent dat iemand die duizend euro heeft bij zijn dood, dat hij zijn helft, dat is de helft van, nog, nog geen helft van wat hij zou willen hebben, betekent dat zijn tekort is hoeveel? Ongeveer duizend, ja niet? Zijn tekort is duizend, dat is de helft ongeveer van wat hij, en tekort van die andere die tweeduizend heeft, is tweeduizend. Wie is arber? Die, die tweeduizend, in zijn hart, is eigenlijk... Hij die 2000 heeft, is eigenlijk is armer in zijn hart dan hij die 1000 heeft. laat staan, iemand die dan 1 miljoen euro, euro dood gaat in zijn uh, 1 miljoen euro, euro achterlaat. Zijn tekort is 1 miljoen, ja of niet. Dus hij is nog armer wanneer hij dood gaat. Maar bij wijze van spreken. He? Maar betekent dat, betekent wat zij zeggen dat geen mens gaat dood waarbij hij tevreden is... Met wat hij heeft. Dus er is geen rustplaats met geld. Ja, hoe meer je geld hebt. Hoe meer. Je wil hebben. En hoe meer jouw behoefte. Om die ook. Om nog te hebben. Ja, ik kende iemand hier in Nederland. Toen ik hier naar Nederland kwam. En ik was eerst in Den Haag. Woonde ik eerst in Den Haag. Um, en daar werd ik. Uh, iemand heeft mij. In de synagoge kwam ik daar in de synagoge en heeft me iemand in contact gebracht met een zeer, zeer superrijke man, Joodse man. Die kwam hier naartoe direct na de oorlog uit Rusland. Ergens in het leger zat of zo en bleef hier in Nederland. En na nou de oorlog natuurlijk, iedereen weet het van die tintje, van de tintje, iedereen kreeg dat tintje van die, van die minister, ja, iedereen is zo. Hè? Nee, toen was een ander minister. Nee, nee, nee, nee. nee was de, was de, iedereen kreeg toen een tientje naar de oorlog. ik, ik, ik heb het zo uh, ge, gelezen, ik weet niet meer, niet meer, niet meer, van, niet meer van dat. En, uh, en iedereen maakte iets van zijn leven. En deze man heeft enorm veel geld verdiend, en een goede kop gehad. En... Uh, Vele straten daar in het centrum van Den Haag waren op zijn naam. Dus hij een, een, een, was een verhuurder. Of zijn, in, uh, geko zijn eigendom. En uh, ik heb hem toen dus in de synagoge gezien. Deze man. Deze uh, uh, man. is Russisch, Russisch Joods. En uh, hij heeft mij na de synagoge dienst. En ik was natuurlijk nou, nog niet dat toen. En uh, hij bracht mij naar huis daar. Waar hij woonde. en Dus en die andere zegt, hij is super. En ik zag dat hij in de synagoge op de eerste rij zat. Een super, super rijk re Hij bracht me naar huis. En dat was in een, een, een, een, een twee, twee kamertjes. Hij woonde alleen in een twee kamertjes woning. Twee kamertjes. En weet je wat, zo'n oudwets troep. En er nog stanken en er zo. Dat was de man die miljoenen supermiljonair was. Ik weet niet hoe, maar misschien nog meer of meer dan die in Amsterdam, die Ramblins heet. Ja, zoveel so had hij geld, maar zo so enorme gierigheid. Gierigheid, zo enorm dat hij niet eens die niet eens leefde... in een normale... normale, normale omgeving... zo'n twee kamertjes... De, de, de, vies en alles... zo was het... maar geld... alleen maar geld was in zijn, hoofd, in zijn hoofd... nog verdienen... nog verdienen... en allemaal was van hem... en dan gingen wij... wanneer wij van de synagoge gingen... en hij zei... deze allemaal... die straten zijn van mij... Die zijn van mij... Allemaal, allemaal. en dan zat... inderdaad... had ik daarna nog nagevraagd... ik zei... ja het is allemaal zo... Kijk, nou, wat geef je dan aan de synagoge? Misschien ook een, uh, misschien ook een tientje uh, per jaar of zo, begrijp je? Maar ook denk ik niet dat die, <laughs> je? Maar zo iemand die was, wat ik bedoel daarmee te zeggen, dat het, uh, nooit, geld is nooit genoeg, dus in maar, deze wereld, uh, het, is, uh, het is geen rustplaats. Dus als iemand geld wil uh, hebben, nog een keer, dan is geen rustplaats, met geld, dus in deze wereld, dan macht, we hebben geleerd, Napoleon had alleen maar zes dagen in zijn leven, toen hij was even opgetrokken, uitgegaan met zijn Josephine. Zes dagen uitgegaan, was We hij wel vrij van zijn, van zijn oorlogen en zijn vergaderingen met die, met die generaal. dat hij zes dagen in zijn leven. Dat was zijn, in zijn memoires. Nou, dus ook dat niet. Dus in deze wereld is er geen rustplaats. Alleen dus de absolute rustplaats is, waar? In de kleeketter. Maar nu vraag ik jullie af, wanneer de mens, wanneer wij ons corrigeren. Goed op. en dan gaan wij van Jeshua terug naar onze eigen kilim. Gaan, gaan onszelf opbouwen. tijdelijk op de terugreis van Jeshua. Naar beneden. Wanneer we gaan naar Yeshua gaan we ons verminderen, verkleinen onze kili, onze wens om te ontvangen, omdat wij geen kracht hebben. Maar nu hebben we op Yeshua geweest, op de, in, de absolute, op de, in de absolute rustplaats, en nu gaan we terug. Van Kli Keter gaan we terug naar Gli-gohma, Bina, en dan in het midden en, en, enzovoort. Hoe zit het daar ergens nog een rustplaats bij of niet? Wie? Ja. Wie het asos? Nou, ik denk overeenkomst-eigenschap. Wie? Oké, okay. wie? Maar zeg maar, noem dat oh, wie? bijnaam. Wie is dan de vertegenwoordiger, als het ware, van de rustplaats in de, in de, in de in elke, in elke, in sfera? De asos? De maar wij gaan dus, hè? Huh? Jij zegt Eh... Middellijn. Uh, Middellijn. Oh, dat is wat jij zegt, Tiferet. Kijk, je zit hier zo, so, uh, okay. Tasso zegt, Tiferet, uh, ja, je zouden, ja? Dus, uh, kees zegt, Tiferet, en jij zegt, dat? Ja? Nou, <laughs> okay. dan betekent dat jullie met zijn drieën maken, en het en ware, ware antwoord is, jullie maken met zijn drieën, jullie zitten hier met zijn drieën, dan maken jullie een ware ja, ja. antwoord. Dus niet alleen je zo, natuurlijk de hele oh, okay. middelste lijn. Als we trekken van beneden, van beneden, van boven naar beneden, gaan we dan naar de gogma, naar de bina, en dan tussen hen ligt dus de middelste lijn. De middelste lijn tussen gogma en de bina is de rustplaats in het hoofd. Je ziet het? want in de rechterlijn is er geen rustplaats, het is alleen maar Hashem, Hashem, Hashem, is, geef, geef, geef, of, of, of niet, <laughs> alleen gesed, geef mij gesed, de linkerlijn, en de, die zegt alleen maar gesed, gesed, gesed, gesed, alleen maar genade, de linkerlijn zegt, gogma, wat, ik heb geen, geen genade, ik wil gogma, ik wil moe, ik wil wijsheid, ik wil ogen open hebben, en niet als die, als die blinde die dan de, aan de rechterkant, die alleen maar wil blind zijn, maar alleen maar geef me maar genade. Nee, ik wil wel zien. Maar ook niet zien, kan je ook niet zien zonder ogen dicht doen. Je kan, vergeten, je kan het ook niet zien, je moet ook gesed hebben om te, te zien. En de rechterkant is ook niet goed, want uh, alleen, maar, alleen maar genade zonder gogma is ook niets. Dan betekent in de middelste lijn Dat, dat heeft in zichzelf die twee. En, en, geset en hoogma. Dus, dat is de rustplaats. De middelste lijn is de rustplaats. Ja of niet? Dan gaan we weer geset en gwora. Spira geset en gwora. En dan, tieferet in de middelste lijn. Dat is de rustplaats. In het lichaam, in de lichaam. In het lichaam is de rustplaats, is tieferet. En zoals, so, dat, is, dat is volgens uh, uh, kees -Jan en volgens Datus uh, uh, is ISO is natuurlijk, jullie allemaal drie hebben gelijk, maar dan, als jullie zijn drie met elkaar, daarom, daar wordt het dan het een ware antwoord. En de ISO is natuurlijk Netzig en hode rechts en links, en die, en die nog in de Netzach, nog in de hode hebben wij de Rusplaats, en de Rusplaats is in in de jesot, duidelijk, iedereen ziet het wel, maar als wij nu eventjes nog bekeken, dat is dan in het algemene opzicht, ja of niet? En de laatste nog mal goed, ja? en wanneer de, wanneer de malgoed, en de malgoed ligt tegenover de jesot, onderaan, wanneer het ligt nog van de jesot, al deze rust, van de jesot zal doorgegeven worden aan de magoed, dat zal dan de marticon zijn. Of in elke toestand die wij beleven, die volmaakte toestand is, wanneer van de Jesod, eigenlijk van al die rustplaatsen doorheen, komt het licht, en dan komt van de laatste rustplaats van de jesot naar de magoed. Dat is uh, de volmaaktheid van elke toestand. Natuurlijk, de magoed ontvangt alleen voor de helft. Je ja, weet wel, dat onderste, hel onderste stuk ontvangt het niet. Daar is een tekort. Maar stap voor stap, wanneer we dat zo'n rust brengen naar de magoed, rust mogen, via de middelste lijn naar de magoed, en dan wordt het steeds meer en meer rust in de magoed zelf. Ja of nee? En nu, dat is dan in het algemene aspect. En nu, in het bijzondere aspect. Elke sfera heeft in zichzelf drie, ook, ook drie, nee, ketter is goed, natuurlijk ketter, precies, heel ja, goed wat je zegt. Elke sfera heeft ook in zichzelf haar eigen bijzondere ketter, absoluut. Want elke, dus elke sfera heeft haar eigen absolute rustplaats, in haar, in haar eigen. En ook haar eigen negen onderste sfera, met alle. Hetzelfde verbanden, maar ook, kunnen we ook zien, let op, kunnen we ook zien dat elke sfera heeft drie delen. Het ja? bovenste deel van de sfera, dus de, het hoofd van de sfera, uh, uh, het middelste, het lichaam van de sfera, en het onderste gedeelte van de sfera. Nou, het middelste stuk van de sfera ten opzichte van het boven en beneden is de sfera zelf. Eigenlijk, goed opletten. Elke sfera heeft drie dingen: boven, het hoofd, dat onderstel en zichzelf. Zichzelf, de representant van zichzelf, is eigenlijk het lichaam. Is niet het, niet het hoofd. En niet het onderstel. Maar het lichaam, lichaam is van de sfera, Dat is het sphiraat. De tyfere, wie is dan de ware tyfereat? Niet de tyfereat dat uh, bovenste een derde van de tyfereat is. Niet dat onderste een derde van de tyfereat is. Maar de middelste stuk van de tyfereat is. De eigenlijk Tussen de gazet en de tabel. Zo, so, elke sfera heeft drie delen. Het bovenste gedeelte van een sfera, een bovenste gedeelte van een sfera is, betekent is, insluiting van het hogere sfera in een lagere sfera. In deze sfera. Wat betekent het onderstel? Het onderste gedeelte, het onderste derde van de sfera, dat is de insluiting van een belendende, belendende lagere sfera in deze sfera. Maar het zijn alleen maar insluitingen, maar de sfera zelf is die als het ware de middelste stuk, oftewel de middellijn. Ook precies hetzelfde kunnen we zien, de middelste lijn. Dus eigenlijk zien we dat in elke sfera, ook in de rechterlijn. In de linkerlijn, in de rechterlijn, in elke sfera hebben wij ook haar eigen stuk van rustplaats. Het is niet de absolute rustplaats, maar het is wel een rustplaats. Dus de rustplaats hebben we nu in de ketter, de absolute rustplaats in de ketter. Maar dan in de ketter is het de absolute rustplaats niet van ons, maar van de kracht van de ketter, van Yeshua. Maar van ons, onze rustplaats, die is de plaats van onze middelste lijn in elke sfera en bijzonder in de middelste lijn zelf. En wanneer verkrijgen wij in elke toestand uh, een niveau, eigen niveau van de volmaakte rust? Wanneer wij op de rugweg van Yeshua want we kunnen zeggen volmaakte rust, uh, uh, absolute rust zit in de klieketter. Maar het is niet van mij. Ja of niet? Goed opletten. Like, het verschil tussen de klie goed, oftewel uh, ateretjes zot, en de klieketter. Als ik in de klieketter ben, dan heb ik de absolute rust, maar het is niet van mij. Het is alleen van Yeshua door mijn wens en door mijn kracht wat ik doe op dat ik mijzelf, mijn wens, op dat, op dat moment zekere wens wat ik heb, dat ik het uh, tot nul breng, ja of niet? Eigenlijk ben dat, ik ben dat niet, het is wel binnen mijn eigen kilim in de ketter van mij, maar dat is dan de absolute rust van Yeshua. Daarom zegt Yeshua, kom tot mij en ik zal jou uh, verkwikken, als het ware. Bij mij verkrijg je rust. Maar dat is het begin, wat zegt dan Yeshua dan aan de mens? Ga terug naar je, naar je eigen dorp. Ja, altijd zegt hij. Ga dan terug naar je eigen dorp. Betekent. Eh, neem dan ga met vrede. ja Of niet? Ga met vrede. Wat betekent ga met vrede? Wordt gezegd. ja Of niet? Ga met vrede. Wordt gezegd in, in, in, in de breus. Beshalom. Ga beshalom. Ga met vrede. Wat betekent ga met vrede? Betekent ga met de rustplaats. Ga via jouw. Uh, jouw rustplaats vind je altijd in jouw middelste lijn. De jouw werk. De jouw werk en rechts links is werk wat je doet. En, en rust vind je in jouw middelste lijn. Rechts, zonder rechts links uh, krijgen, krijgen wij geen, geen middelste, de middelste lijn. Dus wanneer komen we dan tot onze eigen volmaakte uh, vrijheid van de shalom? Wanneer? Wanneer wij brengen van de klieketer, in elke toestand die wij corrigeren, wij brengen dan, uh, wij gaan dan naar beneden, betekent de kracht verkrijgen om die naar beneden te komen, en dan dat we niet tot, totdat wij komen naar de kliekateratiesod. Bijna maar goed, ja, zoals we denken, maar goed. De hele bedoeling is, om, wat is de bedoeling van ons werk? Niet om, na, alleen naar, niet om naar de ketter te komen. Alleen naar de ketter te komen is alleen maar de manier van redding te vinden. Ja? De, de redding vinden wij door eerst de redding van de Sitra Achra. Vinden wij alleen door te komen naar Yeshua. Maar dan moeten wij ons opbouwen. Eigenlijk, Yeshua steeds zegt, ga, volg mij. Maar dan volg mij betekent. Achter mij, dan ga dan verder naar je eigen kilim. Volg mij. Dat betekent, nou, ga naar jezelf. betekent, wat betekent dan? Dan moeten wij brengen die rust. Ja, de rustplaats. Die rustplaats, de rust, moeten wij brengen langzamer naar beneden, naar de malgoed. De malgoed, het koninkrijk, dus onze eigen malgoed. En hier ook op aarde in het algemeen. Daar, hier moeten wij rust brengen. Heel? Hier moeten wij dat de rustplaats zijn, moet zijn beneden. Onder jou moet het de rust zijn. En niet alleen in je hoofd. Nee, het moet rust komen helemaal tot onder je tabel. En niet alleen culturele rust, alleen van buiten, dat wij we, netjes met elkaar omgaan, maar van binnen dat wij van alles en, en wat. Niemand ziet het uiterlijk, nee, niemand ziet wat het binnen is. De hele clue is om de rust brengen via de middelste lijn naar onze magoed. Oftewel naar de... Dat is ook eh, opbouwen, de partsoef. Eh, vijf kelim opbouwen met het licht via de middelste lijn. Dat is dus de clue in elke correctie. En dan gaan we verder een andere correctie doen. Dus Op deze manier. Dan moet je hoe dat de rustplaats is. hoe dat zit met de rustplaats. Dat is niet alleen maar Yeshua is. Yeshua is het begin. Zonder, hoe kunnen wij, kunnen wij dan komen naar de rustplaats zonder, kunnen wij enige, enige vorm van rustplaats vinden hier op aarde zonder te komen naar Yeshua? Geen sprake van, waarom niet? Wij kunnen niet, wanneer kunnen wij de middelste lijn vinden? Pas van wanneer wij van boven naar beneden komen, dan hebben wij rechts, links en het midden. Wanneer wij naar Yeshua komen, wij hebben niets. We hebben lege kilim. En lege kilim kennen niet rechts, links en het midden. Er is rechts en links, als wij spreken rechts en links, betekent de krachten die zitten in de klie. Rechts en de klie. De, kli. de krachten. En die krachten kunnen we alleen maar trekken van boven, van die klikker naar beneden. En niet van beneden, van beneden hebben we niets. Ja, wij zijn net als, uh, we zeggen dat, net als een zwarte doos. Dus wanneer wij trekken naar Jezus, hebben we geen, geen middelste lijn. Wij trekken op dan als het ware ook van een vorm van middelste lijn naar boven. Maar het is nog geen kracht, het is alleen maar gisteroon, let op de koord. Dat wij naar boven trekken via de middelste lijn, maar niet de kracht. Dus het is geen uh, rust, geen shalom die wij trekken omhoog. Shalom brengen wij hier alleen van de klikker. Naar beneden brengen wij shalom. De mens in deze wereld kent geen shalom, geen, absoluut geen shalom uh, in deze wereld. En Duidelijk hoe dat zit met de, ja. met, de, met de rustplaats. Rustplaats, dus allemaal, alles, alles aan jou. Zie je dat hoe dat zit in deze... Dat rustplaats te vinden is alleen maar een kwestie van je eigen werk te doen. Um. Nou, we gaan dan even... Feder met Brieb Kedasha. Um, Pachina 14 Het uh, vers 28 Yeshua is nu aan het woord en hij zegt im baruach elokim anime garesh." De volgende regel. Eta schedim. De pagina 14. het regel 28. Oftewel het vers 28. Weim baroche lokim. A nie me garash. Volgende regel. Eta schedim. Hine hegea. Aleichem malchut. Eta schedim. Yeshua states, You spreekt met die. tegen die. Uh, Prochim, ja, die in het vers 24 uh, kwamen bij hem uh, met aanklacht over hem dat hij dat doet, dat hij die kwade geesten uh, verjaagt door baalswoel, uh, door de door uh, onreine van een aanvoerder van de onreine krachten. En dan zegt hij dan, we inbaroogheloquiem, en in mijn garage. En als ik um, de kwade geesten verjaag door roog van eloquiem, door roog van eloquiem, dan, hine zie hier dan. Betekent dat dat die hier leeg, goed, Elohim, dat, kwam, dat bij jullie komt, kwam uh, het koninkrijk van Elohim. Ja, en de koninkrijk van Elohim is wie is Elohim? We hebben geleerd. Elohim is Hogmayne Bina. De mochin van de Hogmayne Bina zijn naar jullie gekomen. Het licht van Hashem is naar jullie gekomen. Als ik dan. Uh, zij verjaag die ouderijne geesten door zijn roog. En roog Elohim betekent, wat betekent? Elohim is de bina. En roog betekent roog, ja. Dat uh, gesedim, de gesed wat ik aantrek. De gesed wat ik aantrek van Elohim, van Abba en Ima. Maar dat is geweldige gesed. Dat is niet gesed van zierenpien, gewone gesed. De gesed, uh, of roog, zoals we dat noemen... Het ligt terug. Het is Gezet. Maar Gezet van de Abou Yimah, dat is een Gezet van, van Gar. Abou is Bina. Dus hun Gezet is een geweldige Gezet. Gezet van het hoofd. Want Goegma in de Bina is een hoofd. Komt van het hoofd. De Yimah. Dus Abou sorry. Abou Yimah komt van het hoofd. Dat is Bina. En die. Onreine krachten, die kunnen het niet aan. Dit roer van de Abba en Ima. En daarom worden zij uh, weggejaagd. En dat betekent, zie je dat? Het wegjagen van, van die uh, onreine krachten. Op de uh, die on, onreine geesten. Dat betekent dat het, uh, het koninkrijk van Elohim komt naar uw. 29. O jeig. O eik. Jochal is. Lavo. En volgende reek. Levet. Agibor. Wil ik. Zol. et Kilaf. Imlo. Ja. Ja. Sor. barishona Eet. Agibor. Waar. Is se et beto. Hadden we dat niet gelezen? Nee, geeft niet. Of 29. Of hoe zou een man binnentrekken naar een huis, in het huis, van, in het huis van een sterke? Volgende regel. Wil ik zo et keel En zo en zijn spullen zo roven. Anders dan door hem, de eerst te binden, vast te binden, om anders dan door die Gibor, door die sterke man, vast te binden, en daarna kan hij zijn huis plunderen. Kan niet anders, ja of niet? Dus als hij toch Yeshua, de, de onreine geesten uh, verjaagt, betekent dat hij, ja, dat hij eigenlijk sterker is, dan, uh, dan die onreine krachten kan niet anders zijn. Dertig. Ola, sher ei Hoe Wa, i Hoe? Eh, uh, de volgende regel, mefaser. Kijk dat wat je zo zegt. Koola, scher en ieder die niet met mij is, hoelendig die is tegen mij. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. Er is geen, geen uh, halfslachtigheid in het geestelijke je. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie met mij niet binnenbrengt, binnenbrengen, eigenlijk, die verstrooit, die met mij niet binnenbrengt, binnenbrengen zoals, zoals men uh, graan binnen, binnenbrengt, groeit in het geestelijke, groeit in het goede. Wie dat niet doet, die verstrooit en die wordt natuurlijk ook zelf verstrooid, ver, vers, verstrooid en, en verscheurd. Het is niet iets dat men kan uh, neutraal blijven. Duidelijk, Hashem heeft de, de, de schepping gemaakt, de mensen de schepping gemaakt, op de manier dat men kan, of, men kan niet, zoals Jezus elders zegt, men kan niet twee heren dienen. Of men dient één en de andere haat, ja, of men de andere, anders kan het niet. En zo is het, omdat men kan het, eh, uh, als, daarom, Jeshua of men verbindt zichzelf met Yeshua, of anders, als men dat niet doet, dan verbindt men zich met, met, dit, met het onreine. 31. 31. Welke? Anjomer lachem. Kor chet. We gyduf. Isa, Isa lach, ladam. Ach, giduf. Aruach, Aruach, lo yisalach ladam. La Kijk wat hij zegt ons. Alken daarom ani omeer la'chem zeg ik aan jullie. Kol het elke zonde, we en lastering. Yisalach ladam la zal een mens vergeven worden. Ach giedoof maar lastering van de roach, van de roach van de heilige geest, Looie salag, ladam zal niet, aan de mens zal niet, vergeven worden. Duidelijk, wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat als een mens, eh, lastering, laster, las, lastering, zeg je dat, eh, lastert, dan ook, lastering, als een mens, eh, eh, Kwaad spreekt of zo tegen het heilige Geest. En betekent, dat betekent niets anders dat hij zichzelf, Dat, euh, ziet, hè? Ziet er, ziet af, hè. dat hij verbindt zich met tegen, bij tegen, de, de tegenkant, ja, van de andere kant. Dus draait zich om van de reding van Hashem, van Yeshua, nou, van het licht. Dan. Uh, wordt hem niet vergeven. Duidelijk. Maar zodra, let op, zodra hij zich weer terugkeert naar Hashem, wordt hem vergeven. Goed opletten. Het is niet iets dat het uh, zwart op wit is. Het is, bedoel ik, dat het, ooit, dat het nooit zou vergeven worden. Niets verdwijnt natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Uh, als een mens... Um, uh, rug had toegekeerd aan, aan, ja, aan de geest, aan de Heilige Geest, aan de En, en uh, daarna heeft hij wel tot hem gekomen. Ja. Dan natuurlijk de, de tijd die, die daarvoor was, toen hij, uh, toen hij weggetrokken was van Jezus. Natuurlijk blijft het, het bestaan. Alleen door de huidige toestand vanaf het moment dat hij wel met Jezus uh, is verbonden natuurlijk dat ook de andere wordt bedekt. Heel, gecorrigeerd, wat betekent gecorrigeerd? Wat betekent vergeven de zonde? In het Hebreeuws betekent, in de heilige taal, betekent asavon, betekent dragen van de zonde. Kijk nou hoe in de, in de heilige taal is. Vergeven betekent niet dat dit uh, vergeten, dat dit allemaal tot nul gereduceerd wordt. Like, Oké, okay, ik vergeef jou Okay, hier op paarden paar probeer nou iemand zegt: ...ik vergeef jou, betekent dat je vergeef? Oké, okay, vergeef jou wel... Uh, ...in mijn hoofd... In mijn, door, ...door mijn zeggen... ...door mijn bedoelingen... ...maar mijn gevoel... ...vergeef jou niet... ...ja... ...dus net zoals een vrouw een film gezien... Uh, ...dat van... De, uh, uh, ...in het verleden... ...hebben we dan ...hier een, hier een, een, een film gezien... Verleden, een film van, over Brezhnev. Ja? Over de familie van Brezhnev. Over de dochter van Brezhnev. Brezhnev was heel een grote uh, Russische leider. En het was een film van zijn dochter. Het was een uh, dron dronkenlap. En uh, zo'n uh, zo vrouw die een <laughs> lendig leven had. En, maar, maar dan was het ook een beschrijving. Het uh, was een film. Een scène uit... Het leven van Brezhnev en met zijn vrouw ook hadden ze ook een erg bescheiden woning natuurlijk. Omdat jij moest wel spelen dat jij dan zo bescheiden is dat hij zo communistisch bent. Alles voor het volk. En dan, hij had na, het, na de oorlog, teruggekeerd van de oorlog met een mooie schoonheid. Russische andere, schoonheid een, een, een Russische andere schoonheid. Hij heeft ergens een Russische vrouw ontmoet. Een andere. En had met haar natuurlijk een, een vliert gehad. En, maar toen keerde hij, het, keerde hij terug en toch uh, ging hij naar zijn huis terug, naar zijn vrouw en vergeven is gevraagd. Maar oké, okay, vergeef me dan, ik had dat zeventjes in de oorlog. Hij was even uh, een had gevlierd ge met een vrouw daar, met een jonge vrouw. En dan interessant is hoe zijn vrouw zegt, dus een echte vrouw, ze zegt. En dan al, al de rest van zijn leven, haar, haar leven is altijd zo, had hij gezegd dan altijd hem, dat even, steeds hem, dat herinnerde er hem aan zijn zonden. En hij zegt, ik heb je toch, hij zegt tegen haar, die Brezhnev zegt tegen zijn vrouw, ik heb, ik heb je toch vergeven, vergevenis, om vergevenis gevraagd, en jij hebt mij toch vergeven, ja, jij hebt mij toch vergeven, zegt ja, in mijn bedoelingen, in mijn, in mijn woorden, in mijn bedoelingen, heb je overal wel vergeten, maar in mijn hart, in mijn hart, in mijn hart niet, begrijp je? Dat kan je niet vergeven, begrijp je? Het bestaat zoiets so niet, begrijp je? Het vergeven in onze wereld is een comedie, begrijp je? Ik wil jou vergeven, natuurlijk ze zeggen, ik vergeef jou. Zoals die uh, Berlusconi nu die, die, die, die had gezegd over die zieken, die, die, die, zieke, ja, die, die gooide naar hem dat beeldje. Hij zegt, ik vergeef hem, natuurlijk vergeef die hem dat, maar... In zijn hart zou we hem, zou hem uh, nog verder dan naar Siberië zou willen versturen. Uh, of, uh, misschien kruizigen nog, weet je. Maar zo is het wel, zo is het ook in het geestelijke, begrijp je? Uh, gedane zaken nemen geen keer, begrijp je dat? Onthoud het eraan goed. Hoe kan men dan doen? Natuurlijk door de verbondenheid met Yeshua zuiver ik dingen ook uit, de ver, uit het verleden. Hoe? Niet dat zij worden helemaal weggepoetst. Wegpoetsen komt alleen in de Gmartikon. Daar zal alles wat we hebben ook verkeerd gedaan, zal ook omdraaien naar het goede. Maar voor de Gmartikon, alleen bedekken. Bedekken van de zonde. Bedekken met het licht. Met geest. Bedekken. De zonde moeten we bedekken. En dat is wat hij uh, vertelt. Maar wie dat niet doet is op de toestand. In de toestand wanneer wij tegen de, de geest, tegen de Heilige Geest ingaan, betekent dat wij uh, scheiden ons naar Kilim. Wij, wat betekent tegen de rohakodes, tegen de Heilige Geest ingaan? Betekent dat wij kiezen voor de wens om te ontvangen voor onszelf. Telkens wanneer de mens wenst, zichzelf. ...verbindt met zijn eigen kilim voor ontvangen voor zichzelf. Dus zonder verbondenheid met Yeshua, ja? de wanneer wij dat alleen werken, alleen om te ontvangen voor onszelf. Dan op dat moment natuurlijk wordt niet vergeven aan de mens, betekent wordt niet bedekt, zijn zonde wordt niet bedekt. Eh? Wat betekent dat? Niet dat het iets in de eeuwigheid... In de eeuwige heet Hashem wil ons niet bestraffen, nooit wil hij ons bestraffen, nooit eerder en nooit, en nooit zal ons willen bestraffen. Wij zelf bestraffen, onszelf, elke mens, Man kan alleen zichzelf bestraffen door zich onttrekken van de reddende hand, van de manier zoals de, zoals de reddingsformule is gegeven aan de mensheid. What is the readings wat is de reddingsformule wat een mensheid gegeven is? Het wonderlijke werking, de wonderlijke werking van inkeer. Tshuwa. Ja, tshuwa betekent keer terug naar de letter hey. We hebben dat geleerd. Tshuwa betekent altijd, altijd kunnen we terugkeren naar, naar die, brengen die mal goed, naar die bena. Dat betekent tashuf. Tashua, tshuwa betekent inkeer. Maar inker wat kan, inkeer? Kijk nou, altijd naar de Hebreeuwse woorden. Shoah betekent tashoef hei. Betekent, als je dat uit elkaar haalt, twee woorden maakt. Tashoef hei betekent, uh, uh, doe de hei, de, de letter hei, terugkeren naar haar plaats. Welke plaats? Naar de plaats van de Bina. Dat onderste letter hei. Breng terug naar de Bina. Dat is de inkeer, niets anders. Dus wat is de zonde? De zonde is wanneer wij, de malgoed die verbonden is met de Bina, dat is de, de voorwaarde van de tweede Tsim we wij zijn altijd, iedereen zo zijn wij opgebouwd, dat wij door de slechte daden, slechte gedachten, slechte daden, eh, slechte wensen, dat wij trekken dat, die malgoed uit de Bina, naar haar eigen plaats, en dan onthullen wij, ontbloten wij, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat betekent zonde en niets anders. En dan wanneer wij die malgoed weer terugbrengen. Die hey, De onderste letter hey, terug bezorgen naar de bina. Dat heet ta tashuv. Hey, breng terug hey naar de bina. Dat is wat wij binnen ons doen. En niet al die gebeden met het slaan zichzelf op je borst. En van binnen is het. Uh, van binnen blijft uh, een beest, ja, een draak. Maar van buiten ziet je dat laat je zien hoe geweldig hoe je ziet. met uitstraling mooi, en dan slaat hij zichzelf aan zijn borst. Nee, hoe niet hij slaan jezelf naar je borst? Alleen van binnen haal hij al goed naar die weer terug naar de binnen. Hmm.